6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Boutersen schoot zelf bij decembermoorden, zegt getuige. Rutte zoekt brede steuning Kamer voor miljardenbezuinigingen. En minister Spies schept duidelijkheid over wet partijfinanciering. Daisy Boutersen heeft twee mensen doodgeschoten... bij de decembermoorden in Suriname in 1982. Dat heeft getuige Roosendaal verklaard... In het proces tegen Bouterse, die nu president is. Hij zegt dat Bouterse vakbondsleider Cyril Daal en de militair Surinder Rambokus heeft doodgeschoten. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Roosendaal was in 1982 zelf ook in Fort Zeelandia... waar de moorden werden gepleegd. Het parlement in Paramaribo legt de laatste hand aan een amnestiewet, waardoor Bouterse de eventuele straf kan ontlopen. De stemming over de amnestiewet is uitgesteld. Bouters zelf suggereert in een reactie dat Roosendaal liegt. Hij zegt dat elke Judas is om te kopen met een schotel linzen. De aanslag op een Joodse school in Toulouse was geen vooropgezet plan... dat zegt de chef van de Franse inlichtingendienst. Volgens hem heeft de schutter Mohamed Mera dat bekend... tijdens onderhandelingen toen hij in zijn woning omsingeld was. Volgens de inlichtingenchef was Mera maandagochtend op pad gegaan... om opnieuw een Franse militair te doden... Dat lukte niet en daarom besloot hij de nabijgelegen Joodse school aan te vallen. Meeraan werd gisteren gedood door een scherpschutter. Premier Rutte wil brede steun zoeken in de Tweede Kamer voor het extra pakket bezuinigingen. Hij hoopt ook oppositiepartijen overtuigen van de noodzaak van de nieuwe bezuinigingen die in het katshuis worden besproken. Na het vertrek van Brinkman uit de PVV-fractie kan het kabinet Rutte nog maar rekenen op 75 van de 150 kamerzetels. Rutte ontkent dat het kabinet nauwelijks besluiten neemt... sinds de start van de onderhandelingen in het Katshuis, zoals sommige Kamerleden zeggen. Volgens de premier hebben de besprekingen over de bezuinigingen geen remmende werking. Een politieke partij die geen openheid geeft over zijn financiën... kan een boete krijgen die oploopt tot een ton. Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Spies over nieuwe regels voor partijfinanciering. Toen leek het erop dat een partij die niet aan de regels voldoet... maximaal 25.000 euro moet betalen... Partijen moeten een financieel verslag inleveren, een overzicht van giften van 4500 euro en meer, een lijst van de schulden en een accountantsverklaring. Voor overtreding van elk van die verplichtingen kan een boete van 25.000 euro worden opgelegd, schrijft Spies. De wet ligt gevoelig bij de PVV, die spreekt van een anti-PVV-wet. De grootste webwinkel van Nederland, wkamp.nl, wordt niet verkocht. Volgens het moederbedrijf hadden een paar bedrijven uit binnen- en buitenland zich gemeld... Maar na verschillende gesprekken blijkt dat het beter is dat Wekamp zelfstandig blijft. Wekamp had in 2010 een omzet van bijna 500 miljoen euro. En volgens de eigenaar is in 2011 de omzet verder gegroeid. Vorige maand werd een andere grote webwinkel, bol.com, voor 350 miljoen euro overgenomen door Aholt. FNV Bondgenoten opent een meldpunt voor werknemers die negatieve ervaringen hebben met het verzuimbedrijf VerzuimReductie.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 Al een paar jaar wordt er gediscussieerd over de naamsverandering van de stad Pretoria zelf. Het gemeentebestuur wil de naam, die verwijst naar de blanke kolonist Andries Pretorius, veranderen in Tsjwane. De oppositie is het hier niet mee eens. De winkels van Selexis-boekhandels moeten open blijven. Dat is de inzet van de bewindvoerder. Gisteren kreeg moedermaatschappij Selexis uitstel van betaling.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 De mannen rijden vandaag nog de 5 kilometer. De Noordbukko heeft zich daarvoor met gezondheidsklachten teruggetrokken. Het weer morgen wolkenveld in periode met zon. In de noordelijke provincies worden 12 tot 14 graden. In de rest van het land 15 tot 18 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog 80 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het nog druk tussen Leidschendam en Zoete Er Daar staat een file van 6 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 5. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maren 11 kilometer. De A28 Amersfoort richting Hogeveen tussen Knopeld Hattermarbroek en afrit ommen 7 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En verderop richting Hogeveen staat voor Staphorst 3 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Mist hoort thuis in het weerbericht en niet in een leasecontract. Dit was de M uit het alfabet van alfabet.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 Radio 1 Journal met Twan van Peperstraten en Bert van Sloten. Een hele goede avond. Patiënten worden getraind zodat ze beter geopereerd kunnen worden. En de radiostilte die duurt voort. De mannen van het katshuis spreken niet. En toch laten we het horen. En momenteel getrainde mannen in Heerenveen De vijf kilometer met de eerste podiumkandidaat in actie. Erwin en Sebastian. Ivan Skobrev in de baan in uh, Tijalf dat uh, voornamelijk oranje kleurt. Het is nog even wachten op de Nederlanders. Na deze rit gaan we dweilen. En dan is het uh, nog even wachten tot de voorlaatste rit. Bob de Jongen in de laatste rit Jan Blokhuizen en Sven Kramer. En dan zal uh, de, de spanning weer uh, om te snijden zijn. En zullen de emoties weer door Tijalf heen gieren. Nu dus kijken wat uh, Ivan Skobrev kan in de wetenschap. Dat Denis Juskov, zijn landgenoot. Die jonge rust van 22, 6, 24, 74 op, de, borden, op de, ja, de scoreborden heeft gezet. En dat is nog steeds de snelste tijd. Patrick Beckert uit Duitsland kwam in de buurt. strand op anderhalve seconde. En staat op de tweede plaats. En Skobrev rijdt op dit moment rondetijden van uh, 30,7 seconden. Net boven de 30,5 seconden. Ja. En is Erben toch al ruim 3 seconden langzamer dan Juskov was in deze fase Ja, van de inderdaad. Want inderdaad. Juskov die reed de eerste zes ronden gewoon allemaal rondjes neer. En hij rijdt nu al twee rondjes in de 30. 30-7 zelfs. Hij kan wel iets winnen aan het eind. Maar dan moet hij vanaf nu wel die rondje 30-7 ook vasthouden. Hij rijdt nu een rondje 30-9. Dan loopt het wel heel erg veel op hoor. Want hij is nu al 4,5 seconden langzamer dan Juskov. En... Ja, dan moet je toch op een gegeven moment weer uh, ergens uh, terug gaan ter ter halen. En dus moeten we misschien heel langzaam maar zeker die naam van uh, Skobrev... die we op dit lijstje van Favorita ja. CQ Outsiders hadden gezet... een beetje gaan uitgunnen of met een beetje te gaan wegwerken. En misschien moeten we daar die naam van die andere rust... die Denis Juskov wel voor in de plaats gaan zetten. Het zegt ook wel wat dat Shane Dobbin toch meer 10 kilometer dan 5 kilometer specialist... zo goed meegaat met Ivan uh, Skobrev. Want die rijdt maar een aantal meter achter Skobrev... en is in de afgelopen ronde maar een tiende langzamer dan de rust. Dus 308 had de Rus. Dat betekent dat hij 4,5 seconden inlevert. En dat is dan na 3 kilometer. 5 ronden er net nog te gaan. 4,5 op dit moment. Ja. En hij ligt al 5 volle seconden achter ja. op Denis Juskov Dat uitgunnen. we kunnen er wel een streep doorheen zetten, denk nou, ik. Nou, als, je, als je op de 3 kilometer doorkomt, wat altijd een belangrijke doorkomst is. Waarom? Op drie, nou, dan, dan begint eigenlijk pas de 5, 5, 5, 5 kilometer. Uh, als je dan nou al doorkomt op 3-52, ja, dat is gewoon eigenlijk gewoon echt langzaam. Hij gaat nu wel verstellen. Hij rijdt een rondje 30-6. Maar ik vind hem: hij, hij rijdt niet echt ontspannen. Hij, rijdt, hij, rijdt een te, hij zit te hoog. Hij probeert het ritme nu wel, wel omhoog te krijgen. En dat moet nu ook wel. Want als hij iets wil, moet hij nu echt heel snel naar die rondjes 29 gaan. Eens kijken wat hij gaat doen in deze fase van de 5 kilometer. En of ik te snel geoordeeld heb met, te zeggen, door te zeggen dat we er een streep doorheen moesten gaan halen. Door de naam van deze Ivan Skobrev. 30,5 seconden nu weer. Een tiende wat hij ervan afknabbelt. En dat betekent dat hij 17e inloopt ten opzichte van Yuskov. 3 of 4 seconden ietsje afgerond. Daarboven is nog zijn achterstand als hij is aan de laatste 2,5 ronde. Aan de overzijde gaat Ivan Skobrev die grote lange rust de buitenbocht weer in. Het verschil met Shane Dobbin is ook groter geworden. Dat is op dit moment een meter of 30 in het voordeel van Ivan Skobrev die onderweg is naar de 4200 meter passage. Ja, en die 4200 meter gaat hij nu een rondje rijden. 32. Dan gaat hij eindelijk naar die rondje 30 laag en waarschijnlijk gaat hij zometeen nog wel een rondje 29 rijden. Maar dan is het gewoon te laat hoor. Want hij heeft nog steeds 2,7 seconden ligt hier achter op Juskov. En dat is Juskov, hè? Dat is nog geen Sven Kramer, dat is nog geen Jan Blokhuis, dat is nog geen Bob de Jong. Want ik denk dat die jongens gewoon harder gaan rijden. Hij probeert het wel hoor nu hoor. Want ook op het rechte eind gaat hij 1, 2, 3, 4 slagen. Houdt hij het aanpieden bij En probeert hij nog echt te versnellen. En probeert het ritme omhoog te krijgen. La, laatste ronde gaat in voor uh, Ivan Skobrev. Met een rondetijd van 30-1. Weer twee tienden sneller. En nu loopt hij uh, toch een behoorlijk uh, aantal in nog op ja. Denis Juskov. Het verschil is nog maar 88 honderdste van een seconde. Maar je zei het inderdaad. Ja, de toppers zullen toch dik binnen de 6 minuten 20 moeten kunnen rijden. Hier in Heerenveen. En die toppers komen strakjes na de laatste dwel. Want... Na deze rit gaan we ook dweilen. Ivan Skobrev gaat dan toch nog die tijd van Denis Juskov net uit de boeken rijden. Dus hier komt de snelste tijd tot nu toe. Ja. 6.24. Een 05 voor hem. Shane Dobbin ook over de streep volgt op korte achterstand. 6.28. 48 De tijd van de Nieuw-Zeelanden. Maar 6.24. 05 van Skobrev. Erwin even heel kort zal niet de winnende tijd zijn. Ik denk dat hij de, de, de versnelling te laat heeft uh, ingezet. Ik denk dat uh, uh, Bob en Sven Kramer hier niet uh, van, uh, van, uh, van de leg raken. We gaan veilen en dan de laatste vier ritten. Wat gaan we straks doen? In Engeland is er ook veel discussie over de aanpak van coma zuipers. Nieuw voorstel, de prijs moet omhoog. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen met de vrijdagavondspits bijna afgelopen... Nee, nog niet. Er staat al nog 70 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Utrecht. En de langste files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoetewouden 6 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor Maren 11 kilometer. En op de A28 Amersoort richting Hogeveen voor Zwolle 5 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Van van Peperstraten en Bert van Sloten. Broze patiënten die op de wachtlijst staan voor een grote operatie moeten voorafgaand aan die ingreep gaan trainen. Dat is goed voor de patiënt. Het is ook goed voor het ziekenhuis, want het scheelt per jaar vele tientallen miljoenen aan zorgkosten. Het blijkt allemaal uit berekeningen. En het is bedacht door TNO en vandaag gepresenteerd aan de Nederlandse zorgwereld. Bedenker en leider van het project is Nico van Meteren, directeur van TNO Zorg. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Het heet Better In, Better Out. Um, waarom is het zo goed voor de patiënt? Ja, mooi hè. Je kan je nu op de operatie voorbereiden. In plaats van alleen maar afwachten. Geweldig. Uh, waarom is het zo goed? Ja? Je gaat fit het ziekenhuis in. Je komt er eerder uit, fitter. En je hebt minder kans op complicaties. Dus je komt fit weer thuis, snel. Van, Vandaar Better In, Better Out. Ja, die nieuwe werkwijze heeft uh, niet alleen gevolgen voorafgaand aan de operatie, maar ook daarna. Verslaggever Matthijs Holtrop was er juist op bezoek bij mevrouw Meijer die een nieuwe knie kreeg. Mevrouw Meijer, waarom ja. had u een nieuwe knie nodig? Omdat het slijtage in zat. Ja, hij deed het niet meer. Nee, je deed het niet meer. Eerst krijg je een paar keer een spuit in, en dan op laatst een breef. Nou, daar, daar heb je heel gauw genoeg van. Gert van der Sluis, de fysiotherapeut. Uh, wat is nou het verschil tussen de oude benadering en de nieuwe benadering als het gaat om mevrouw Meijer? Het verschil tussen de oude en de nieuwe benadering is dat we eerder heel geprotocoleerd activiteiten per dag uh, deden. En nu is het zo dat we kijken van, uh, naar... Uh, uh, er zit een, uh, een hiërarchie in de activiteiten die we doen. We leren eerst mensen aan uh, in en uit bed te kunnen komen. En we leren mensen aan om goed op te kunnen staan uit de stoel. Betekent dat betekent dat we alle activiteiten al in één dag stoppen. Zodat mensen ook aan het einde van die dag dan ook klaar zijn om naar huis toe te gaan. En dat betekent soms dat mensen echt na twee dagen wel uh, het ziekenhuis al verlaten. Dus mensen lagen ook veel in bed in het begin. En nu hebben we juist uh, de filosofie... Mensen veel uit bed, echt actief zijn, goed met, met de activiteiten bezig die relevant zijn voor thuis. En ja, dat is, eigenlijk het, dat is eigenlijk de nieuwe benadering. En daarin zien we ook dat we mensen ook echt sneller op de been hebben. En ook mensen echt sneller naar huis kunnen laten gaan. Meneer Van Meijter, hoe weet u nu dat uh, deze uh, ja, training helpt, werkt? Ja, uh, zoals te doen gebruik ik het wetenschappelijk onderzoek. Uh, mensen in een grote studie stoppen en dan kijken of het inderdaad helpt controlegroep en een interventiegroep, zoals dat dan heet. Sommige patiënten wel trainen, andere patiënten niet trainen. Ja, en dan blijkt dat de mensen die getraind zijn... dat die echt fitter zijn, eerder thuis zijn, minder complicaties. Wat is dat eigenlijk? Geprotocoleerd activiteiten per dag? Ja, voorheen deed men precies wat er moest gebeuren. Elke dag hetzelfde. Alleen ja, patiënten zijn Zonder op niet... een kaartje? Nou, bijna wel. Uh, maar in ieder geval werd er elke dag met elk alle mensen hetzelfde gedaan... Wij noemen dat one size fits all. Maar ja, we hebben niet allemaal dezelfde patiënten. Men kijkt dus nu echt veel meer naar wat de patiënt wel kan... en wat de patiënt niet kan. We kijken naar iedere persoon op zich... en iedere patiënt wordt op zich getraind naar wat hij kan. Want ik kan me ook voorstellen dat er hele broze mensen bij zitten... waarvan je denkt van nou, uh, die kan je helemaal niet laten lopen. Maar dat is nou juist het mooie, hè? Ja... Mensen op hele hoge leeftijd met allerlei ziekten erbij nog. Ze kunnen allemaal trainen. En ze vinden het geweldig dat ze nu echt voor de operatie en ook vlak na de operatie actief mee kunnen helpen met hun herstel. Is er wel een onderscheid in aandoeningen die de mensen hebben? Ja, ja er is wel degelijk onderscheid in aandoeningen. Als je uh, een patiënt hebt die bijvoorbeeld voor een open hartoperatie opgaat, dan moet je hele andere training geven dan een patiënt die bijvoorbeeld aan de buik of. Die aan moet je mag de... niet op de lopende band zetten. Uh, nou, rembal. misschien zou dat ook nog... Je doet me wel een idee aan de hand om dat <laughs> ook nog te gaan doen, maar... Nee, voor de open hart operatie daarin weten we dat mensen na de operatie vaak een longprobleem uh, krijgen. Nou, die longproblemen kan je voorkomen door de ademhalingsspieren te trainen. En dat hoef je niet met heup- en kniepatiënten te doen, want die patiënten krijgen hoegenaamd nooit last van longproblemen na de operatie... Ja, nou willen we natuurlijk altijd resultaten zien. Als we dit invoeren, even in geld uitgedrukt, wat is de winst? De winst? Nou, de best case scenario zou tussen de 100 en 160 miljoen euro op jaarbasis winst opleveren. Laten we nou eventjes rustig aandoen. Laten we nou beginnen. We hebben berekend dat je in een eerste en tweede jaar zo'n 48 miljoen op jaarbasis kan korten. En wat je dan ziet is dat de fysiotherapeuten die trucjes hè, steeds beter gaan doen en toepassen. En dat net zoals bij chirurgen, je moet het ook de fysiotherapeuten moeten leren om dit goed te doen. En dan zal je zien dat de zorgkosten nog verder teruggedrongen worden. Maar waarom hebben we dit eigenlijk niet eerder bedacht? Het klinkt zo logisch. Ja, we, het is eerder bedacht en het is ook eerder gedaan. Maar altijd bij de mensen die eigenlijk van de tennisbaan afkomen en dan geopereerd moesten worden. Maar niet bij de dus andere. Dus de fitte. Daar werd het bij gedaan. Ja, daar heeft het geen succes. Maar bij de broze patiënten heeft het degelijk succes. En wat zijn de reacties uit de medische wereld bij de zorgverzekeraars? Nou, het belangrijkste vind ik de reacties van de patiënten. Wat ik net al zei, die krijgen echt vat op hun eigen situatie... en zijn zeer tevreden over deze benadering. Uh, vanmiddag hebben we een uh, topconferentie gehad met zorgverzekeraars... met zeg maar, de zorgtop van Nederland. En iedereen is er enthousiast over. En iedereen zegt ook, ja, invoeren. Ja, en, en zorgverzekeraars, hoe hebben die gereageerd? Zorgverzekeraars zaten ook aan tafel, allemaal enthousiast. Er zijn knelpunten, hè, want dat, zoiets voer je niet zomaar in. Maar uh, we gaan die knelpunten samen oplossen en we gaan het invoeren. Begrip in training gaan uh, krijgt een heel andere dimensie opeens. <laughs> Reken daarop. Dank u wel, meneer Van Meteren. Nico Van Meteren was dat, directeur van TNO Zorg. Drie weken zijn ze nu aan het onderhandelen in het Katzenhuis. VVD, CDA en de PVV. En in die derde week bleek, door het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV... opeens de meerderheid te zijn weggevallen. Maar ze gaan vrolijk door met onderhandelen. Ook op dit moment zitten ze weer bij elkaar. De Haagse collega's willen natuurlijk weten hoe het er binnen aan toe gaat. Maar ondanks verwoede pogingen blijven Rutte en Verhagen zwijgen. Ik baal er net zo van. Ja. Ik, ik, het liefst vertel ik u wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar in het belang van het proces... Ja. En het is ingewikkeld. We hebben een, he, een groot probleem op te lossen. In het belang van het succes van dat proces doe ik geen bericht. Wat is er deze week veranderd wat u betreft? Eh, in, op de onderhandelingen eh, de, die worden gewoon voortgezet zoals u eh, gemerkt heeft. U zei zojuist, ik baal er zelf ook van. Uh, ik, ja, omdat ik het liefst natuurlijk gewoon met jullie... Wat zou u willen vertellen? <lacht>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 Uh, zoals u weet uh, is het nu uh, eind maart. Uh, dus ik uh, wens u nog veel zonnige dagen toe. Nou, dank u wel, meneer Vragen. Minister Vragen was dat. Alcohol in de Britten dan. Het zit bijna in hun DNA. De Britten lusten wel een stevige pint of bitter. Maar alcohol en dan vooral het coma-zuipen onder de jongeren zorgt voor grote problemen in Groot-Brittannië. De regering wil dat nu bestrijden met een omstreden maatregel. Een minimumprijs voor alcohol. Wat iedere toerist opmerkt die een Britse kroeg bezoekt. Het bier is er zo duur. Deze halve liter Stelle Artois, die ik nu openmaak, kost in de pub al gauw 4 euro of nog meer. De nieuwe maatregel heeft geen effect op kroegprijzen, zegt ook de minister van Binnenlandse Zaken. Well, what we need to do is to set a price that is actually going to ensure that we don't damage responsible drinkers. There are many people, people who uh, like a drink or two, people who like going down their local pub, have nothing to fear from this policy. Maar als ik ditzelfde blikje in de supermarkt koop, ja, dan is het een heel ander verhaal. In sommige winkels heb ik al een treetje van 20 blikjes voor maar 12 euro. Dat gaat dus veranderen. Er komt een minimumprijs van bijna 50 eurocent per alcooleenheid. Deze 20 blikjes die kosten mij straks geen 12 euro, maar ruim 21 euro. Want die spotgekochte alcohol uit de supermarkten, ja, die veroorzaakt alle problemen. So many people now just get drunk at home before they go out and that's what causes the problems. One million violent crimes that are alcohol fueled in our society. We need to do something about this. Want dat is de trend van de afgelopen jaren, Britten en dan vooral jongeren die zich thuis te pletter zuipen voordat ze uitgaan. En dan later op straat voor problemen zorgen. Elk jaar zijn er 1 miljoen geweldincidenten. En 1,2 miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van alcoholmisbruik. De maatregel wordt dan ook toegejuicht in de gezondheidszorg. Ik doe. Zeker dat de evidence is incontrovertible. dat de prijs. de grootste driver. Alcohol. is nooit goedkoper in real terms. En we zien nu. supermarkten. drinken. Money prices. Professor Ian Gilmore van het Koninklijk Genootschap van Huisartsen is een grote voorstander. Volgens hem is er een duidelijk verband tussen de prijs van alcohol en alcoholmisbruik. Waar de prijs is... Put up, consumption has gone down. Gaat de prijs omhoog, dan gaat de consumptie omlaag, zeggen de artsen. Maar dat wordt weer tegengesproken door de machtige drankenlobby. Onderzoek uit het buitenland bewijst het tegendeel, zegt deze woordvoerder van de drankenlobby... Alcoholisten zullen zich helemaal niets aantrekken van die prijsverhoging... en het treft ook de Britten met de laagste inkomens. In Niet iedereen is er dus van overtuigd... en veel Britse drankliefhebbers zullen boos zijn over de maatregel. Toch wordt al de vergelijking gemaakt met het droogverbod. Daar bestonden bij de invoering aanvankelijk ook veel twijfels over. Maar nu, jaren later, wordt het als een groot succes gezien. Arjan van der Horst, goed moment. 126 dagen voor de Spelen in Londen. Um, daarover gesproken, teurer. Epke Zonderland... heeft in de Duitse kotboes hard getoond op het onderdeel rek. En Zonderland heeft de heer, uh, daarmee aan de eisen voldaan... Aan, uh, om aan de Spelen van Londen te mogen meedoen. Eerder deed ook Jeffrey Wammers het al. Wammers uh, spande met succes een rechtszaak aan... over de gang van zaken rond het Olympische Ticket. En de Gymnastiekbond moet nu gaan aanwijzen... wie er daadwerkelijk naar de Spelen mag. Dik duizend studenten hebben zojuist op de Dam in Amsterdam... een week van actievoeren afgesloten... Ze zijn het niet eens met de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Verslaggever Roel Paul, die was erbij. Welkom allemaal. Het is echt een fantastische lentedag. De zon schijnt uitbundig op de dam. En toch is iedereen hier in het zwart gekleed. Althans, de studenten die zich kwaad maken over de bezuinigingen op hun onderwijs. We staan hier omdat het genoeg is. We staan hier voor het werkplezier van de docent, de kwaliteit van het onderwijs en voor de toekomststromen van de studenten. Het is hartstikke lekker weer, dus een student heeft uh, zijn shirt uitgetrokken en uh, zijn blote... ...bast en rug gebruikt voor wat teksten. Op mijn bord staat. Niet rouwen, rauwe, maar, maar strijden. En op mijn rug staat tijd voor harde actie. Jullie maken heel wat lawaai, maar in het katshuis horen ze dit niet. Nee, dat klopt. Uh, daarom zal het massaler moeten en strijdbaarder moeten. Maar jullie hebben er net een week actievoeren op zitten. Ja, maar dat was georganiseerd door de grote studentenbonden. En uh, die zijn lang niet zo uh, strijdbaar of boos... Uh, als de gemiddelde student... Kijk, in 2010 hebben we bijvoorbeeld vijf universiteiten bezet. Uh, en en uh, vorig jaar heb ik er ook nog eentje bezet in, uh, in Amsterdam. Uh, twee zelfs. Nou ja, toen hadden we het uh, college van bestuur wel even klem. Toen wouden ze naar ons luisteren. Nu lachen ze ons gewoon uit. Dus we zullen, uh, er zal een dreiging van ons uit moeten gaan. Uh, de handschoenen moeten uit en de bokshandschoen, die moet aan. Mag ik jou iets vragen? Je bent van de ASFA StudentenUnie? Ja, ik ben eigenlijk van de VSSD. Dat is de vakbond in Delft. Maar alle... iedereen helpt mee natuurlijk. Ja? Ja, en je deelt zwarte ballonnen uit. Ja. He, wat een triestigheid. Zwarte ballonnen op deze mooie lentedag. Ja, het is inderdaad een mooie lentedag. Maar voor het onderwijs is dat het helaas niet. Oh, er worden kaartjes aangehangen. Wat schrijf jij erop? Ik blijf van mijn stufie en OV af. En tegen wie zeg je dat? Ja, tegen Halbe. Het is Halbe zelfs. Ik vind dit wel een heel mooi plaatje. Ja? Je gebruikt een studieboek. Ja. Dat heet Rechtshandeling en overeenkomst. Klinkt heel saai. Dat gebruik je om even een kaartje in te vullen. Hoe sta je er nu voor? Qua studietempo en qua financiën? Nou, dat gaat heel moeilijk. Ja? Fin financiën zijn al moeilijk. 700 euro zo op. Heb jij schulden? Uh, ja, uh, 1700 euro. En je bent net begonnen? Of? Ja, eerstejaars uh, oh. student. Dus ik heb nog drie jaar te gaan. Dus dat wordt uh, lekker veel geld betalen. Als ik nu moet gaan aflossen, dan is het de komende 15 jaar 300 euro per maand. Nou, dat is gewoon een kleine hypotheek die ik alvast bij heb. En uh, om nou te zeggen dat ik daarvoor een geweldige opleiding heb gehad, nee. Ja, dat is inderdaad, is dat knap lullig. En dan gingen de ballonnen richting het ministerie van Onderwijs of naar het katshuis. Als de wind goed staat en als ze daar ooit aankomen natuurlijk. Amerikaan Bill Gates maakt zich zorgen over de discussie in Nederland over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Tim over die ze juist met de oprichter van Microsoft. En Tim komt er zometeen over vertellen. En natuurlijk de belangrijkste ritten op de 5 kilometer. Tot zo. Bij Alex Vermogensbeheer draait alles om meer.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 De vogelgriep die de afgelopen week werd ontdekt in een kalkoenbedrijf in Kelpen-Oler in Limburg heeft zich niet verder verspreid. Volgens het ministerie van Landbouw blijkt dat uit tests bij omliggende bedrijven de maatregelen die waren ingesteld worden daarom versoepeld. DAF Trucks heeft een goed jaar achter de rug. Zowel de omzet als winst is gestegen. DAF heeft in de Europese Unie een marktaandeel van ruim 15 procent en dat is een record in de geschiedenis van de onderneming.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 Toen leek het erop dat een partij die niet aan de regels voldoet... maximaal 25.000 euro moet betalen. Maar alles bij elkaar kan de boete oplopen tot 100.000 euro. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert Hiemstra. Vandaag was het in het hele land onbewolkt. Het werd 13 graden op de wadden tot 20 in het zuiden van het land. En vanavond is het helder. In de loop van de nacht trekken enkele wolkenvelden binnen. En ook kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Vorig schijnt de zon geregeld, maar er trekken ook wolkenvelden over. Dat geldt vooral voor het noorden van het land. En aan de kust kan er ook wat mist of lage bewolking blijven hangen. Wat minder zonnig dan vandaag dus. De wind komt uit het noordoosten, is niet meer dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Het wordt een graad of 12 op de Wadden tot 19 graden in het zuiden. En zondag is het ook mooi weer. Droog, veel zon en vergelijkbare temperaturen. Na het weekend duurt het zonnige en zachte weer voort. Aan verkeersinformatie. De, de meeste files zijn aan het oplossen. Er staat nog 30 kilometer in totaal. De langste files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete Woude, 5 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen... 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A59 zonzeil richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Zonzeel en Maden staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden van knooppunt Zonzeel via Breda over de A16 en A58. We maar alleen het vervolg van de vijf kilometer bij de mannen in Heervenen voor alle duidelijkheid. We gaan even door tot tien over zeven als de laatste rit is gereden. En vandaar geen WNL avondspits op Radio 1. Bill Gates maakt zich grote zorgen over mogelijke bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Tim Overdiek is binnengekomen, want hij heeft zojuist een vrij bijzonder gesprek gehad met Bill Gates. Hoe is dat tot stand gekomen, Tim? Ja, op een vrije dag, Bert. Ik werd vanmiddag ja. gebeld uh, terwijl ik aan het wandelen was met de hond in het park. En uh, was het iemand van de Bill en Melinda Gates Foundation die mij belde: van jij bent toch presentator? We kennen je uit Londen. Althans, ik heb een contact, hij werkte ja. bij de BBC. Van, Wil je vanavond om 6 uur met Bill Gates praten? Ja of nee? Ik zeg, dus zeg erover. Uh, nou, ontwikkelingshulp, uh, want Bill Gates maakt zich zorgen over uh, de manier waarop op dit moment gesproken wordt over bezuinigingen. Dus hij Ze... heeft contact met ons, met jou in dit geval, met de NOS gezocht? Ja, dus ik zeg, nou, ik ben er vanavond, dus om zes uur hebben we hem uh, gebeld en hebben we gesproken. Ja, goed, Bill Gates aan de lijn. Wat is de boodschap van hem? Hij maakt zich vooral zorgen over de 0,7% die Nederland besteedt aan uh, buitenlandse hulp. Uh, uh, dat is 0,7% van het bruto binnenlands product. Zo'n 4 miljard uh, euro. Dat zou wel eens minder kunnen worden, zo zijn de verhalen. En dat uh, vangt hij op. Hij heeft daar een directeur bij een Europese tak van zijn foundation... die die discussies allemaal volgt. En hij zegt, luister eens, dat geld is echt... Hartstikke nodig, uh, want het zijn echt euro's, dollars van over de hele wereld... die ertoe bijdragen dat vaccinatieprogramma's voor mensen in nood... dat moeders met aids de medicijnen krijgen en de hulp blijven krijgen. En als dat geld minder wordt, dan heeft dat ook uh, slechte gevolgen... voor andere landen die ook gaan denken van Nederland heeft al die jaren... De woorden van Gates een prachtige rol vervuld op dat gebied. Uh, dat moeten ze blijven doen, want anders uh, gaat dat tot een uh, domino-effect leiden. Uh, waarop ik hem vervolgens tegen wie op ja, meneer Gates. We hebben een crisis in dit land, er moet bezuinigd worden. En uh, er zijn toch heel duidelijk ook uh, een meerderheid van de Nederlandse bevolking die aangeeft. het moet kunnen om ook op ontwikkelingshulp te bezuinigen. Nou, over die crisis zei hij dat begrijp ik, maar dan moet je ook dit onthouden. They're gonna have to make choices and hard choices. But I can say that the impact on the human condition of their aid dollars is the most impactful money they spend het is heel moeilijk om keuzes te maken, zegt Gates. Maar je moet wel heel goed begrijpen dat het kleine beetje geld... wat naar die landen gaat een enorme impact heeft op het overleven... en op de humanitaire projecten die daar nu gaande zijn. Dus een heel duidelijke oproep aan, aan het kabinet en de gedoogpartner... om daar niet aan te tornen. Want je hebt hem ook gevraagd of hij een soort van boodschap heeft... dan vervolgens richting het kabinet, richting onze premier, premier Rutte. Ja, ik vroeg hem ook, uh, kent u de gedoogconstructie, uh, zoals dat gaat? De PVV met de VVD en CDA van... Ja, nou, het was wel gecompliceerd, zei hij, maar ik begrijp het wel en ik begrijp ook dat de PVV bijvoorbeeld alleen maar wil, uh, uh, geld wil uitgeven aan noodhulp. En zegt hij zegt, dat is niet verstandig. niet verstandig, want noodhulp alleen is niet genoeg. Ik zie zelf op mijn reizen, ze vertelde Gates, al die kinderen van minder dan vijf jaar die overlijden. Die overlijden aan ziektes, niet aan natuurrampen, niet aan tragedies, maar aan ziektes waar wij gewoon aan moeten helpen. En uh, de boodschap die Haver Rutte dan ook heel concreet had, is dat hij de succesverhalen wil blijven vertellen need to tell the success stories of aid even better because it does make such a difference. And, you know, it's a tragedy that it's so far away that people can't see firsthand what's going on with vaccines and new seeds. That information, I think, would encourage them to make trade-offs to not cut the dollars for the very poorest in the world dat we niet de dollars uh, uh, gaan schrappen. En daarmee bedoel je natuurlijk ook de euro's voor de armste mensen. Die verhalen moet je blijven vertellen. Het is tragisch dat het allemaal zo ver weg is... dat mensen dat niet zelf zien, zegt hij. Maar die rol die Nederland de afgelopen jaren heeft gehad... is heel belangrijk. Hij noemde ook Zweden, Noorwegen en Denemarken... als landen die ook 0,7 procent... Ja, andere voortrekkers, hè? Inderdaad. En hij wees ook op Groot-Brittannië. Een land, zegt hij, met een veel groter begrotingstekort... die vorige maand heel duidelijk een commitment heeft uitgesproken... om ook naar de 0,7 procent gaan en Nederland moet op dat niveau blijven. Doet hij dat wel vaker, oftewel met andere woorden, uh, is dit bijzonder dat hij dit doet? Maar Ik vind het wel bijzonder dat hij ons even belt. Nou, dat, behalve dat jij van je stoel <lacht> valt, maar... Nee, hij doet dit vaker. Uh, je krijgt een kwartier met hem en dat doet hij ook in andere landen. Hij gaat natuurlijk niet alleen naar Afrika, hij, hij zegt ik geef al mijn geld aan dit soort doelen, heel concrete projecten om te helpen, maar dat doet hij wel een samenspraak met regeringen. Hij gaat bij regeringsleiders op bezoek om daarover te praten en dat... Dit kleine gesprek is maar een heel klein onderdeel in een veel groter project wat hij mondiaal blijft doen. Maar goed, hij heeft ons gebeld, hij heeft jou gebeld, jij hebt met hem gesproken. We hebben wat uh, fragmenten gehoord vanavond in Met het Oog op Morgen, veel meer eigenlijk het hele gesprek. En ook op nos.nl vanzelfsprekend. Dat noem jij altijd, inderdaad. Ja. Dankjewel Tim. <laughs> het kabinet uh, pakt huwelijksdwang aan. Huwelijken met minderjarigen en polygame huwelijken die in het buitenland zijn gesloten worden hier niet meer erkend. Ook zullen huwelijken tussen neven en nichten strenger worden gecontroleerd. Blijkt achteraf dat een huwelijk toch onder dwang tot stand is gekomen, wordt het gemakkelijker die weer te ontbinden. Premier Rutte hoopt zo een einde te kunnen maken aan gedwongen huwelijken die vaak in het buitenland gesloten worden. Die komen te vaak en vooral in allochtonen kringen voor. En dat is een van de redenen waarom wij in het gedogenkort de afspraak over hebben gemaakt. En ik vind ieder gedwongen huwelijk er één te veel. En waar hebben we het dan over als, het, als we praten over een gedwongen huwelijk? Dan hebben we het over situaties waarbij een ...man in Nederland gedwongen wordt met een vrouw uit een land van herkomst te trouwen... ...of omgekeerd, een vrouw hier gedwongen wordt met een man uit een land van herkomst te trouwen. Maar ik lees hier ook dat we nu een einde maken aan uh, gedwongen huwelijken met minderjarigen... ...dat we een einde maken aan de mogelijkheid van polygame huwelijken... ...dus dat mannen er meerdere vrouwen op nahouden. Ik denk niet dat veel mensen daarvan op de hoogte waren dat dat zomaar kon in Nederland. Dan is dus het extra nuttig dat we dit doen. Want op welke manier kon dat tot op heden? Nou, op dit moment laat, euh, zit je met een probleem. En dat is dat je soms te maken hebt met huwelijken die in een ander land erkend zijn. En mensen die naar Nederland zijn gekomen. Dus dat je dan met een situatie zit, moet je dat erkennen. Dan zijn er nu al grenzen aan. Hè, dat ten aanzien van verblijfsvergunningen er uiteraard ja. één verblijfsvergunning wordt euh, afgegeven. Uh, maar het kan op dit moment voorkomen dat je vanwege buitenlandse rechtsstelsels uh, en een soort werking daarvan ook doorwerkt naar Nederland. Als de wet daar niet, zoals in dit wetsvoorstel nu voorzien wordt, in voorziet, dat dat kan doorwerken ook naar Nederland. En dat willen we zoveel mogelijk, voor zover dat kan met alle internationale verdragen, willen we dat beperken. Maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel voor ons is, is de huwelijksdwang en dan in het bijzonder. Uh, uh, de huwelsdwang waarbij dus een van de partners uh, duidelijk uh, uh, ja, gedwongen wordt in zo'n huwelijk. Dat is een van de redenen ook waarom wij als kabinet heel graag de leeftijd bij gezinsmigratie willen verhogen naar 24 jaar. Een wens van uh, de PVV, maar ook van de andere samenwerkende partijen, het gedoogakkoord. En waarom willen we dat? Omdat de ervaring leert van Denemarken dat als je de leeftijd naar 24 jaar brengt... en een inkomenseis stelt van 120% van het wettelijk minimumloon... dat dan het risico van gedwongen huwelijk is echt significant afneemt. Uh, en dan de polygame huwelijken. Uh, de PVV heeft uh, een half jaar geleden uh, uitgebreid aandacht gevraagd... voor het feit dat in Nederland toch via omwegen sharia-wetgeving wordt erkend. Nou. Het huwelijk is daar een voortvloeisel van. Dat werd destijds hevig ontkend oh. door de verantwoordelijk staatssecretaris Teven. Maar via deze wet begrijp ik toch dat ja, via een omweg... in ieder geval nee. polygame huwelijken wel toegestaan zijn De Syrië-wetgeving, voor zover in Nederland voorkomt... dan praat je over kerkelijk recht. Hè, dus dat bepaalde uh, een soort mediation uh, binnen het kerkelijk verband. Je ziet het ook bij het kanoniek recht en, en andere kerkelijke gezelschappen. En natuurlijk mediation at large komt het ook voor. Die heeft vaak een doorwerking naar uitspraken van rechters... Uh, uiteraard is het niet zo dat als in Nederland uh, uh, in, in een islamitisch verband bijvoorbeeld een huwelijk gesloten zou worden, dat dat vervolgens erkend wordt door een burgerlijk rechter. Dat is namelijk in Nederland verboden. Ja, want is dit nou een, een, een wens van de PVV die hier ingewilligd wordt, of is dit een breed gedragen wetsvoorstel? Dit is een breed gedragen wetsvoorstel dat voortkomt uit het gedooggevoet. Premier Rutte in gesprek met Michiel Breedveld Een extra al lang sportief Radio 1-journaal. Ik zei al eerder dat de WNL-avondspits vervalt. En het lekkerste programma op Radio 1, manjara van de NTR... begint ook ietsje later. Want het is nu tijd voor de ontknoping op de 5 kilometer. Wenemars en Sebastian Timmerman. We hebben nog drie ritten te gaan. En dan weten we wie er wereldkampioen is geworden. En hoeveel medailles Nederland heeft gewonnen. Want we gaan er toch wel uit dat Nederland wel een aantal... een, een aantal medailles gaat winnen op deze 5 kilometer. Het is uh, trouwens twee keer gebeurd in de historie van de weken afstanden... dat het een volledig Nederlands podium was. Uh, dat is, was in 2001 in Salt Lake City en in 2003 in Berlijn. Eén was het één de Jong, twee Verheijen, drie Rommen. En in Berlijn één uit de Hagen, twee de Jong en drie Verheijen. Op deze 5 kilometer, dat toch een behoorlijk Nederlandse afstand is. Pas twee keer in de historie, de korte, maar toch historie van de weken afstanden. Gebeurde net dat er geen Nederlander wereldkampioen werd. En die eer ging allebei de keren naar Chad Hedrick. Dus we verwachten eigenlijk wel een Nederlandse wereldkampioen. Misschien wordt het Sven Kramer. Misschien dat zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen in de laatste rit straks tegen hem wel voor een zinderende sensatie gaat zorgen. Of gaat Goedel Bob de Jong zijn titel prolongeren. Dat komt allemaal strakjes. De komende 6,5 minuut. gaan we kijken naar een outsider misschien wel. Jonathan Cook uit de Verenigde Staten. Hij gaat het opnemen tegen die jonge Noor. Schwererloende Pedersen, die jonge Noor van 19 jaar oud. Die in Obihiro, even snel terugrekenen, drie weken geleden in Japan voor de tweede keer op rij de wereldkampioen werd bij de junioren. En gisteren op de 1500 meter toch wel een aardig vermoeide indruk maakte voor zo'n jonge jongen. Is het al een lang seizoen geweest met allerlei wereldcupwedstrijden? Die trip dus naar Japan om daar die wereldtitel voor de tweede keer te winnen. Vijftiende werd hij gisteren op de 1500 meter. Dan deed Jonathan Cook het een stuk beter. Hij eindigde op de zevende plaats. En deze twee heren zijn vertrokken voor hun 5 kilometer. Skoberev staat nog altijd op 1 met zijn 6.24.05. Juskov op twee, 6.24.74. En Patrick Beckett uit Duitsland op de derde plaats. Geisreiter en Swings reden net maakten er een moordewel van. Maar kwamen niet verder dan tijd 4 en tijd 5 voorlopig. En de eerste 200 meter van deze rit zit erop. En daarin opent Sverreloene Pedersen. In 1906. Zo'n fragiel mannetje, hè, Erben? Als je ja. naar hem kijkt, dan, dan lijkt hij niet zoveel kracht te hebben. Dat heeft hij natuurlijk wel. Wat denk je? Kan hij in de toekomst echt de, de, de aansluiting gaan maken... met de absolute wereldtop op seniorenniveau? Ja, hij kan het wel. Maar hij, heeft, hij doet me toch ook wel heel veel denken aan Harvard-Bucko. Dat, dat we het wel graag willen. We willen wel graag willen dat het Noordstraat echt gaat leven. Maar op een gegeven moment moet ze gewoon hard doorkomen. Ik zie hier geen Johan Olaf Kos. Een Geen echte de persoonlijkheid. Of een otme sundral. He, dat waren echt mannen. Dat waren echt kerels die gewoon echt voor de prijzen gingen rijden. En, uh, maar hij is natuurlijk nog heel jong. Hè. Hij, hij, hij, komt, hij komt nog wat pas te kijken. Maar je moet ook niet te lang gewoon talent blijven. Als je, als je op jonge leeftijd... ...op dit internationale circuit wil meedoen... ...dan moet je ook meteen doorstoten, vind ik eigenlijk. Hij is de zoon van de Noorse Bondscoach... ...die luistert naar de naam Jarle Pedersen... ...en stond dit seizoen één keer in de buurt van het podium... ...met een mooie top-10-notering op de 5 kilometer. Dat was in Hamar, in zijn eigen Noorwegen... ...toen hij zesde werd op de 5 kilometer. Op dit moment, op de 5 kilometer race... ...hier met nog tien ronden zojuist te gaan... ...ligt Sverre Loene Pedersen achter... ...ten opzichte van zijn directe tegenstander van nu. En dat is die... Amerikaan Jonathan Cook. Gisteren de zevende op de 1500 meter. Dat deed hij toen best aardig. En Jonathan Cook heeft er inmiddels 1400 meter op zitten. In dat zwarte pak van de Amerikanen. En komt door in 1.47.24. Rondetijd 29.3. Hij houdt die ronde. Deze Jonathan Cook. Mooi laag in de 29 seconden. En ligt inmiddels al twee seconden voor op Ivan Skobreff. Ja inderdaad. Want deze jongen rijdt echt goed hoor. Want hij rijdt begon met een rondje 29.4. Daarna een rondje 29.1. En nu 29.3. Ja en dit zijn echt... Echt serieuze rondetijden. Voor hem is het zaak om zo lang mogelijk in die rondjes 29 te blijven rijden. Want dan pak je iedere keer, iedere keer pak je dan weer een, een, een, een tijd op het schema. Nu rijdt hij weer een rondje. Weer een rondje 29-7. Nu moet hij zorgen dat ze onder de 30 blijven. 17e van een seconde pakte hij in de afgelopen ronde er weer bij. Ten opzichte van Ivan Skobrev. Dat betekent dat hij al 2,9 seconden voor ligt. En op de baan al een straatlengte voor ligt. Meer dan 50 meter. Het zijn er een stuk of 70 inmiddels op die scherm en Het draait in deze rit. Rit 10 van de 12 om die 22-jarige Jonathan Cook uit campaign in Illinois. Daar komt hij vandaan. Student van technische natuurkunde. En hij ja. komt door in 29,5 seconden. Drukt die rondetijden weer naar beneden. Twee tiende eraf op de kruising. Houdt hij dat tempo er ook goed in. Armen mooi op de rug. Beweegt hij mooi van links naar rechts. Mooie kadans. Jonathan Cook, Erben, is bezig aan een mooie rit. Ja, die is zeker bezig aan een mooie rit. En hij staat er ook helemaal niet raar van te kijken. Want als we even twee weken teruggaan reedt hij ook al 6.19 in Berlijn. Hè? En dan ben je in vorm. als je kijkt naar zijn PR. Zijn PR is namelijk 6.17. Dus dan is hij gewoon goed. Die jongen rijdt vaak op snelle banen. En nu rijdt hij weer een rondje 29.5. Dit is een serieuze uh, man voor het podium. Die 6'17, uh, 17 dat persoonlijk record. Dat, uh, dat hij reed, reed hij inderdaad in februari vorig jaar. Op die snelle baan in Calgary. En nu vliegt hij voorlopig over het ijs, spreekwoordelijk gezien. Hier in Tiel of en Irvine Als hij dadelijk langskomt, heeft hij de drie kilometer erop uh, zitten. Waarvan Erben en alle uh, schaatsers en oudschaatsers inderdaad altijd zeggen: dat is dat belangrijke moment in die vijf kilometer ja, race. Vijf ronden nog te gaan. Weer een ronde in de 29, 29-8. En al ruim 6,5 seconden. Sneller dan Hij is onderweg Erben. En dan gaat hij dik binnen de 26. Ja, we gaan even kijken naar die tussentijd. Die, die doorkomst op 3 km, die is 3,45. Dat is gewoon ongelooflijk snel hier in Heerenveen. En weer een rondje. Maar nu begint het. Hè? Want je rijdt 7 rondjes, kun je nog wel rijden. Maar nu moet iedere rol worden zwaar. Nu moet je zorgen dat je die rondjes laag houdt. En als ik kijk naar die techniek, als ik kijk naar, naar, naar die rimas, dan gaat het goed. Weer een rondje 29 af. Deze jongen heeft weer die ultieme vorm die hij hier al een keertje eerder had. Hè? Ja, bij, bij het, het WK Allround in 2010. Dat was toen dat WK wat werd verreden. Ook zo rond deze periode, eind maart, nadat we de Olympische Spelen hadden gehad. En toen hij Sven Kramer zo het vuur aan de schenen legde. En uiteindelijk op de tweede plaats eindigde achter Kramer. Die toen op de 10 kilometer ja. nog vol moest, vol moest gaan. Om deze Jonathan Cook van die eerste plaats af te rijden. Kramer is in de house. Je merkt het meteen. De zittering gaat al door het ja. t Stadion. Het publiek in de bocht naast ons, dat begint al meteen te klappen. Kramer weet precies hoe hij daarmee om moet gaan, bespeelt een beetje dat publiek. En we kijken weer terug naar Jonathan Koek, die de nette rondetijd had van 29,7 seconden. En inmiddels ruim 8 seconden sneller is dan Ivan Skobrev. Daar komt Koek weer aan, door de buitenbocht gereden, op weg naar de streep. En dan moet hij nog twee ronden rijden in deze 5 kilometer race. Eens kijken of hij weer een 29er weet te overleggen. Ja hoor. 29-9 heeft Kramer dit door. Jij kent Kramer goed. Nou, Kijkt Kramer met de schuinoog naar wat Koek doet. Kramer ziet alles hoor. Het mooie is nu echt begonnen. Ik heb nu echt gevoeld dat het nu de 5 kilometer beginnen. Dat het nu wordt het spannend. Deze Koek zit hier gewoon echt een wereldtijd. Gaat hij hier rijden in Tiop. En natuurlijk weet Sven Kramer dat. Natuurlijk weet Sven Kramer dat, dat hier iemand hem nu echt gaat uitdagen. Jonathan Cook gaat nu wel naar de, naar de, naar de bel toe. En dan wordt het gewoon stil in het stadion. Iedereen weet, dit is een snelle tijd. Zijn eerste rondje 30-2. En hij gaat, hier een, hij gaat hier gewoon een PR rijden. Ja, hij, gaat een, een dikke, uh, hij kan er een dikke seconde van afhalen als hij dat vol weet houden in de laatste ronde. Gaat daar langs uh, Kip Carpenter. Een van zijn uh, trainers van die, uh, uit de Amerikaanse bond die de rondetijden aangeeft. En uh, weet nog te versnellen. tempo gaat nog weer omhoog in de laatste buitenbocht van Jonathan Cook. Mooie vijf kilometer. Een sportief van het publiek op de hoofdtribune dat men gaat staan. Want hier gaat een persoonlijk record aankomen voor de Amerikaan. 6 zes minuten 16 seconden en 31 en honderdste. Hij is anderhalve seconde sneller. Tijd wordt trouwens meteen gecorrigeerd naar 6, 16, 28. Anderhalve seconde sneller dan een jaar geleden. Op dat snelle ijs, daar in Calgary. En dat doet Jonathan Cook dus hier uitstekend. Sverreloende Pedersen. Oh ja, hij deed ook mee. Hij komt binnen het seizoen in is een paar weken te lang voor deze jonge Noor 6.35.10. Hij lacht de tanden helemaal bloot. Ja. En hij is natuurlijk diep gegaan. En hij bedankt het publiek dat altijd sportief voor iedereen applaudisseert. Maar dit is toch een hele, hele, hele mooie 5 kilometer geweest, Herman. Ja, inderdaad. Als je kijkt, hij, hij heeft 10 rondjes onder de 30 seconden gereden. Het was echt een perfecte race. Hij heeft al zijn energie gebruikt. Die laatste ronde was nog een rondje 36. Misschien als zometeen blijkt dat uh, dat, acht, dat, dat uh, niet aan het... ...tijd gaan komen van, van Jonathan Cook... ...dan kan het misschien als in de laatste ronde ...dat daar nog... Bob de Jong en zijn Kramer iets, iets kan terugpakken op een, uh, op een Jonathan Cook. Maar Jonathan Cook heeft hier echt geweldig gereden. Wat uh, zal er door het hoofd gaan van bijvoorbeeld Bob de Jong... die op dit moment klaar staat aan uh, de andere kant oeh, oeh, oeh, oeh, van de hal. Ik uh, zie op een monitor nog even de finish terug trouwens van Jonathan Cook... die zijn schaatsen naar voren trapt. Ja, een van die regels luidt over de kickfinish. En als er maar uh, een deel van de schaats nog contact heeft met het ijs, dan mag dat. Kon het net niet helemaal goed zien, maar hij schopte hem toch behoorlijk ver naar voren. Dus daar moet hij mee oppassen, die Jonathan Cook. Ja. Want het zou natuurlijk erg vervelend zijn als hij op die manier wordt uh, gedisqualificeerd. Wij gaan ons concentreren op de race van Bob de Jong. Bob de Jong, 35 jaar en de tweevoudig wereldkampioen op deze 5 kilometer. Hij werd het in Salt Lake City in 2001. En hij werd het vorig jaar in Insel toen uh, hij echt ook weer een uitstekende 5 kilometer reed. Hij staat klaar in de binnenbaan om zijn titel te gaan verdedigen. Maar Erben, hij moet in zijn rit tegen de Fransman Alexis Content, Terwijl het startschot heeft geklonken. Moet hij de lat gaan leggen? Ja. Sterk Ramer en Jan Blokhuizen komen hierna. Is dat. In het voor of nadeel van Bob De Jong. Het is in het voordeel, maar ik denk dat de lat al gelegd is nu, want de, de lat ligt al op 616. Dat is een tijd die ik eerst nog maar moet zien of Bob De Jong dat überhaupt gaat rijden. En een tijd die Bob De Jong dit seizoen nog niet heeft gereden inderdaad die 6, 16, 28 Want Bob De Jong reed in Berlijn 617-83, dus. Uh... Nou ja, we gaan maar eens kijken wat Bob de Jong gaat doen in zijn race tegen die Alexi Contain. Ze rijden aan de overkant, Bob de Jong in de buitenbocht. Alexi Conté in dat witte pak. Voornamelijk wit met dan de blauwe banden op de armen en wat rode banden bij de benen. Dat is het pak van die Franse bond van de Franse rijder. En Conté gaat er rap vandoor. Eerste volle ronde Alexis Conté in 29 seconden. Precies eerste volle ronde Bob de Jong in 29 en een halve seconden. Conté heeft er zin in. Ja inderdaad en dat is fijn voor Bob de Jong hoor. Want als je kijkt naar de Jonathan Cook. Die moest het vanaf de eerste ronde gewoon helemaal alleen doen. En het is toch fijn als je eerst vier, vijf ronden gewoon iemand bij je in de buurt hebt. Dat je er een beetje heen kunt rijden. Dat je af en toe eens een keer een kruisje achter iemand aan kunt rijden. Maar op dit moment ligt Alex uh, uh, Contain een 20 meter voor. Dus uh, hij rijdt de buitenbaan. Hij rijdt een ronde van 30-2. Bob de Jong rijdt een rondje 30-5. Dat is nou. gewoon te langzaam. Hoor. Dat is gewoon te langzaam. Dan verliest uh, Contain al een uh, volle seconde ten opzichte van Jonathan Cook. En Bob de Jong bijna anderhalve seconde. En ja, zoveel rondjes heb je niet. Het duurt lang, zo'n uh, 5 kilometer. 12,5 ronde. Maar misschien is Bob de Jong wat beter ook dit seizoen op de 10 kilometer dan op de 5 kilometer. Zeg ik heel voorzichtig. Want je moet nooit te vroeg conclusies gaan trekken. Conté op de baan, dat is de realiteit. Nog altijd met de voorsprong. Weer een ronde in de 30. 30-3 voor de Fransman. 30-2 voor Bob de Jong. Seizoenstijd trouwens van de Fransman is ook 6-17. Dus moet zichzelf ook gaan overtreffen in deze slotwedstrijd van het seizoen. Passeert daar aan de overkant Pieter Muller. De coach, de Amerikaanse coach. Jouw oude coach Erben ja. van het CBA-team. Dat is het, het commerciële team waar Alexi Contain voor rijdt. En Bob de Jong slaagt er in de binnenbaan. Nog altijd, maar niet in om terug te keren in de race. Terug te keren bij Conté. Het is een beetje twijfelachtig met Bob de Jong. Kijken wat hij nu doet qua ronde. Nou, nu wel een 29 e voor Bob de Jong. 29-8. Hij keert nu terug. Moet versnellen in de binnenbocht. Anders dan komt er een moeilijke kruising aan. Dat gaat dan net goed. Bob de Jong naar buiten. En hij kruist dus voor Conté langs. Ja, hij kruist er wel voor langs. Maar het is een hele onrustige race voor Bob de Jong hoor. Als ik kijk hoe hij dat ook wil oplost, dan gaat hij echt heel erg versnellen om er weer voor langs te komen. En dat is typisch Bob de Jongen. Als het niet helemaal lekker gaat, dan gaat hij rare dingen. Dan gaat hij rare bewegen. Dan gaat hij rare rondetijden rijden. En kijk nou rondje 29,5, rondje 30,5. Nu rijdt hij weer rondje 29,4. Het is heel erg wisselvallig. Uh, en dat moet hij, hij moet ook wel de lage 29 verder rijden. Anders dan, uh, komt het gewoon niet goed. Annexie Contain rijdt voor op de baan ten opzichte van Bob de Jong. Maar beide zijn wel langzamer dan die tijd van Jonathan Cook. We gaan op weg naar de 2600 meter. Zes ronden nog te gaan dadelijk in deze voorlaatste rit van het WK. Afstanden 5 kilometer. hier in een gezellig en warm T-Hof in ingeveen waar we in ons t-shirt zitten te kijken. Naar Contain die een rondetijd rijdt van 29,8. Bob de Jong 29,5 seconden. Daarmee is Bob de Jong net zo snel als Cook was in deze race. En blijft dat verschil tussen... Tussen Koek en Con, uh, Bob de Jong. Dus uh, uh, gelijk. Maar dat is dus 2,5 seconden. In het nadeel van Bob de Jong. Ja, inderdaad. Maar ze hebben nu wel een ritme gevonden: 29, 29,5. De rit is nu echt begonnen. En ik denk dat het wel lekker is voor Bob de Jong. Dat hij nog steeds Alexis content naast ze, ze gaan gelijk op. Ze rijden. Een tijd van 29-3 rijdt Bob de Jong. Bob de Jong heeft het door. Bob de Jong moet de gaskraan openzetten. En hij zet de gaskraan open. Gesteund door het uh, publiek hier in Tial. Waar hij een aantal weken geleden bij de Wereldbekerwedstrijden. een fantastische 10-kilometer reed tegen Jorit Beresma. Dat was ook zo'n mooi duel. En nu gaat hij versnellen in de binnenbocht. Duidelijk te zien dat hij dat doet. Eigenlijk vanaf het begin van die binnenbocht snelt hij weg bij Alexis Comtain. Bob de Jong heeft een aantal meter te pakken. Bij de 3400 meter, 29-4 is de rondetijd. Jawel, pakt hij nu ook 14e terug ten opzichte van Jonathan Koek. Resteert nog een marge. Het nadelige voor Bob de Jong marge van 1 seconde en 63 honderdste. Daar rijdt hij op de kruising op weg naar de volgende buitenbocht. Gaat die buitenbocht in met een meter of 15, 20 voorsprong op Conter. En komt er met ruime voorsprong uit. Dus Bob de Jong slaat uh, toe tegen Conter. Ja, dat gaat hard hoor. Hij zet die gaskraan echt vol open. Die rondetijden gaan goed hoor. Die rondetijden 29 Safe. Hij rijdt nu dezelfde rondetijd als Jonathan Koek. Hij moet nog 1,6 seconden goed maken op Jonathan Koek. En dan zal hij dat echt in die laatste 1,5 ronde moeten doen. Want daar had Jonathan Koek een rondje 32 en een rondje 36. Maar het wordt wel heel erg spannend. Hij gaat de binnenbocht in aan de overkant. Deze Bob de Jong. Mooi met die heup naar binnen toe. Met die bar, de arm natuurlijk. Rap blijven zwaaien om te versnellen. De snelheid dan meenemen. Het rechte stuk op. Nog twee ronden te rijden. Koek die 29,9 ja, voor de hoor. ronde. Bob de Jong. 29,3. Er zijn weer 16e van een seconde af. Er resteert nog 98 honderdste van een seconde. Jellet Anema zwaait alweer met zijn armen naar achteren. Om op die manier iedereen, ook het publiek, helemaal op te zwepen. En Bob de Jong, ook de coach van Bob de Jong. Van de bandploeg. En Bob de Jong door de buitenwacht heen, nu weer het rechte stuk opgereden. Op weg naar de laatste ronde. De net lag hij nog een seconde achter. En nu, wat is het nu bij het ingaan hebben van de, de laatste 100, ronde? De ronde tijd, 29,3. Hij moet nog 800ste van een seconde goed maken op Jonathan Cook. En hij gaat het doen, want die slotronde van Jonathan Cook was 30.6. Nou, hij gaat dat zeker rijden. Hij gaat Jonathan Cook verslaan. Maar wat gaat die eindtijd worden? Die eindtijd gaat uh, dan binnen die 616-28 worden voor Bob de Jong... die de laatste bocht in is gedoken. En daar komt hij dan nu uitgereden. Iedereen staat, iedereen juicht, iedereen klapt voor Bob de Jong, de uitredend kampioen. En hij gaat hier de snelste tijd op de borden zetten in 6.15.26. Inter. Dat is de snelste tijd. Een verbetering van de snelste tijd van Jonathan Cook. Hij slaat toe in de slotfase. En duikt een seconde en tweehonderdste onder die tijd. Pak half open. De, de kap van het hoofd. Bril in het haar. Armen omhoog. High five met Wopke de Vecht die honderd aangaf. En met uh, Jellet Arnema. Oh ja, en Contain rijdt de derde tijd tot nu toe. Die is uh, vijf seconden langzamer dan Bob de Jong. De Jong dus op één. Koek op twee. En Contain voorlopig op drie. Dat betekent sowieso dat er weer een Nederlandse wereldkampioen komt. Want Bob de Jong staat aan de leiding. En er komen twee Nederlanders in de laatste rit. Dus voor de tweede keer vandaag gaan we straks het Wilhelmen zorgen. Nadat we dat eerder hoorden voor Steven Groothuis op de 1000 meter. Maar Erben... Wie wordt het? Wordt het Bob? Wordt het Sven? Of wordt het Jan? Nou, als of wie je, nu, als je nu kijkt naar deze race. Dan heeft hij het in de eerste twee rondjes heeft hij echt een klein beetje laten lopen. Rondje 30-5 had hij misschien niet moeten doen. Dus hij gaat daarvan Sven Kramer wel iets pakken in het begin. Maar als je kijkt naar die laatste vijf, zes ronden van Sven Bob de Jong. Die waren toch wel erg sterker. Allemaal rondjes 29 laag. Ja, Dan, dat, dan moet je wel ergens die voortje pakken in het begin. En je moet als laatste man mannenman het ijs op. En ik kijk eventjes naar die ijsbaan. De ijzerbaan eigenlijk een klein ja. beetje aan te slaan. Je moet laatst ja, een rijden. beetje wit uit. Ik ja. vind het lekker hoor, als je gewoon als voor uh, degene moet rijden die dat je gewoon een tijd neerzetten. Bob de Jong heeft een goede tijd, een echt een sterke tijd. En je moet het toch maar even doen hoor, je moet nou, het toch maar even doen. Anderhalve seconde sneller dan, uh, langzamer moet ik zeggen, langzamer. Anderhalve seconde langzamer dan de snelste vijf kilometer die er dit seizoen gereden is. En die is gereden door Sven Kramer in Astana bij de wereldbekerwedstrijden. Al daar, hij wordt aangekondigd terug in 10.30 bij een WK. Sven Kramer waar hij zoveel successen boekte voordat hij dat jaar eruit moest, gedwongen eruit moest met die blessure... En dit was de dag waarop Kramer het eigenlijk helemaal heeft gezegd, gezet. Hè? Aan het begin van het seizoen zei hij het EK Allround, WK Allround. Leuk en aardig, maar die 5 kilometer in Tielhof in Ereveen bij de WK afstanden. Die wil ik winnen. Dat is het hoofddoel van het seizoen van de comeback. En dat seizoen van, het come van de comeback werd al zo'n mooi seizoen. Met de winst op het EK, winst op het WK Allround. Hij rijdt geen 10. alles op de 5. en de ploegenachtervolging. Dus nu moet het dan gaan gebeuren voor Sven Kramer. En natuurlijk ook voor Jan Blokhuizen. Want eer wie hier toe komt. Jan Blokhuizen heeft er ook een mooi seizoen gehad. Tweede op het EK. Tweede op het WK Allround. En ook hij is begonnen aan de 5 kilometer. Kramer begon in de buitenbaan. Jan Blokhuizen begonnen in de binnenbaan. Voor de 6 en een half. Nou nee, geen 6,5 minuut zou slecht zijn. Dik 6 minuten van de waarheid. Blokhuizen die je opent feller dan Kramer. Want het is zo'n blokhuizen in de binnenbaan die het snelste bij de 200 meter is. En met 18.19 ook de snelste tijd neerzet van de dag op de 200 meter. 18.41 voor Svenkamer. Die eerste seconde die kun je maar binnen hebben, ja, En die hebben ze binnen, hoor. Want ze zijn ruim een seconde sneller dan het. Uh, dan...